Agenten maakten om acht uur een einde aan de houseparty. Iedereen ging naar huis, niemand is aangehouden. In de Rijn is een meerval opgevist van bijna 1,80 meter lang. De vis weegt bijna 50 kilo en zijn kop heeft een omtrek van 78 centimeter, meldt Omroep Gelderland. Een man uit Tolkamer viste de meerval gisteravond op. Hij was er vier uur mee bezig om het gevaar te drogen te krijgen. De meerval is daarna weer vrijgelaten in de Rijn.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 Goed, uh, terug naar de realiteit. Terug naar tien over vier uh, op deze zondag, zonnige zondagmiddag, mag ik inmiddels wel zeggen. In de Tour niet. Nee, er zijn nee, al nee, regen nee. en ze weer. Nee, het maar het hoe, doen jongens, hoe, hoe doen jongens van Jumbo het? Zitten die nog voorin? Ja, ze zitten er nog steeds voorin. Oh. Je kunt ze steeds in dat rijtje zien rijden. Ze zijn zeer attent. En uh, ja, wie weet... Gaan, we de, gaan, gaan, we, gaan we de finish meemaken? dit Het uur? kan net. Ik nee. denk dat het uh, een minuut of twee, drie voor vijf uur plaats zal vinden...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 Dat is goed en plezierig om te zien. We hebben twee mannen die vechten de titel en boos op elkaar waren. Zonder dat er echt iets gebeurde. Wat is nou het probleem? Dit is toch prachtige televisie? Er zijn mensen die daar anders over denken. En een daarvan is de Internationale autosportfederatie FIA. Gaat het incident tussen de Formule 1-coureurs Sebastian Vettel en Lewis Hamilton nader onderzoeken? De coureurs kwamen het afgelopen weekend... bij de Grote Prijs van Azerbeidjan twee keer met elkaar in botsing. Notabene in een zogenoemde safety car fase.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 Het Formule 1-team van McLaren heeft de, al sinds de Grand Prix van Brazilië in 2012 geen enkele race meer gewonnen. Het staat momenteel laatste in het kampioenschap en kent een tegenvallend seizoen. Met veel problemen met de Honda-motoren. Nou, dan leveren die aandelen ook niet zoveel meer op, hè? Dat is al een beetje tegenvallen. Hier is Tietje in en dingedong. Is het lang geleden? Is het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 Maar uh, allereerst moest er een, uh, een van de spelers van Portugal het veld af, wegens uh, trappen in het gezicht. Dus toen stonden ze met 10. Dus even later was, uh, was Mexico, Mexico aan de beurt. Ook die uh, speler kreeg een tweede gele kaart. Dus kon ook gaan vertrekken. Dus 10 tegen 10 met nog een kleine 6 minuten te gaan. Portugal leidt met 2 tegen 1. Even snel een blik uh, op de tour.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 Oké, okay, we houden het in de gaten, en uh, ook daarvoor is uh, Henry Ruckert vanmiddag aanwezig bij CFM. Hier is Keigo, it ain't me. I had a dream. We were sipping whiskey neat. Highest floor of the bowery. And I high enough. Somewhere along the lines, we stopped seeing eye to eye. You were standing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 Ja, okay. ja, ja, ja, ja, ja. Een natuurupdates. O, oh, het, het is verschrikkelijk. Het is, nog, uh, het is zo dat Froem is in ieder geval bij de valpartij be, uh, betrokken geweest. En die ligt op achterstand. Wordt nu door een ploegmaat, althans, als proberen ze teruggebracht naar het peloton. De hele ploeg van Sky lag bijna op de grond. Inclusief dus Froem. Uh, en die, uh, uh, er waren twee uh, Lotto Jumbo-rijders uh, bij. Dat was uh, g -Sync. En uh, de andere was, uh, en dat is natuurlijk vervelend...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 from work.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 op twee mannen, en dat zijn twee man van de ploeg van Vroom, Vroom zelf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 ZANG Soy...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 Bye.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 Bruist weer een. Eh, met, met, met de blues. De blues bruist op ZFM, op uw lokale zender. Woensdagavond van 8 tot 10 uur een thema-uitzending van onze collega Willem Bruist. Wij zeggen bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Dag! Doei doei! When you're on da, Give a whistle.